4 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland willen dat er zo snel mogelijk... een permanent noodfonds voor de euro komt, zei premier Rutte... in het tv-programma Buitenhof. Het fonds moet het tijdelijke noodfonds vervangen. Nu rust de last te veel op de schouders van sterke eurolanden... als Duitsland en Nederland. Die moeten, als dat nodig is, extra geld storten. Met een permanent noodfonds zijn alle 17-eurolanden... samen verantwoordelijk voor de inleg... De 17 hebben afgesproken dat het tijdelijke Fonds voor Landen in Nood in de loop van dit jaar wordt vervangen. Rutte en Merkel willen er haast mee maken. Het bergingsbedrijf Smittak is begonnen met het wegpompen van stookolie van het gekapseisde cruiseschip bij Italië. Het werk wordt gedaan met ongeveer 10 man en in samenwerking met een plaatselijk bedrijf. Eerst wordt de olie opgeruimd die uit het schip is gelekt. Ook helpt het Nederlandse bergingsbedrijf bij het beoordelen van de stabiliteit van het schip. Als het zoeken naar overlevenden en lichamen klaar is... pompt Smit de duizenden tonnen olie uit de brandstoftanks... om een milieuramp te voorkomen. Somalische piraten hebben een gekaapte Indiaanse tanker... en de bemanning laten gaan. Het schip werd afgelopen zomer gekaapt toen het voor anker lag in Oman. De 21 bemanningsleden zijn volgens de Indiaanse autoriteiten ongedeerd. Het is nog onduidelijk of de kapers losgeld hebben gekregen. De Somalische piraten hebben de afgelopen jaren... miljoenen dollars met hun kapingen verdiend... Popfestival Noorderslag heeft het jaar 33.000 bezoekers getrokken. Ongeveer evenveel als vorig jaar. Vier dagen lang presenteerden zich bijna 300 bands en artiesten zich in Groningen. Met het slot van Noorderslag, gisteravond, werd de popprijs 2011 toegekend aan de jeugd van tegenwoordig. Tot beste poppodium van het jaar werd Don Roosje in Nijmegen gekozen. Het weer in het noordwesten nog bewolkt. Verder zijn er opklaringen. Temperatuur 4 graden in het oosten en een graad of 6 in het westen. Tot en met dinsdag zonnig en iets lage temperaturen. Dit was het NMS Journaal. Twee minuten over vier derde uur bij Langs de Lijn... begint bij Sparta tegen Zwolle, Rachel Niemeijer. Zeventien minuten nog tot aan het einde van deze wedstrijd. De koploper Zwolle staat met 1-0 achter... na de directe rode kaart voor doelman Boer wegens Hens... Buiten zijn strafschopgebied met zijn tien ook nog eens een keer. Het ziet er niet goed uit voor Zwolle, maar nu banning in de ploeg komt trouwens. Gaan we naar het veld rijden. We hoorden het vlak voor vieren. Pauwels, Stibar, Stibar of Pauwels? Sebastian Timmerman. Nou, het wordt Stibar. Ze zijn nog eens gefinist, maar hier durf ik wel een goede fles wijn op in te zetten. Want uh, Kevin Pauwels is onderuit gegaan. Ja, dat kan natuurlijk Stibar ook nog overkomen. Hè? In dat laatste rondje waar hij nog steeds mee bezig is. Maar als hij op de fiets blijft zitten, laat ik dat dan maar zeggen. Dan gaat hij, uh, hier op weg naar zijn eerste overwinning in de wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Die Tsjechische tweevoudig wereldkampioen. En die dus weer zo goed in vorm is. Want Kevin Powels naderde de trap. Die zo halverwege het rondje zit in Lievet in Frankrijk. En toen ging hij onderuit. Hij knalde echt voorover. leek erop alsof hij niet helemaal goed uit zijn pedaal kwam. Kwam ook met zijn kind terecht op een van de traptreden. Hopelijk voor hem houdt hij daar niet al te veel aan over. Heeft wel weer zijn weg vervolgd. Sterker nog, ligt gewoon ook op de tweede positie achter die ZDNX. Maar kan een streep zetten voor wat betreft de dagzegen van vandaag. Kevin Pauls dit seizoen drie wereldbekerwedstrijden gewonnen. Legt desondanks wel een goede basis voor de eindzegen in het wereldbekerklassement. Maar die basis had beter gekund als hij het in een sprint had kunnen opnemen tegen Shedenek Stibar. Dat zit er niet in. Stibar, dag, wat rijdt hij hard zeg. Die rost waarschijnlijk waar hier door, uh, over de grasvelden nu op een greffelpad. In dat laatste rondje op weg naar de laatste materiaalpost Nou van fiets hoefde er eigenlijk nauwelijks gewisseld te worden vandaag in Liever. Het was allemaal kurkdroog, modder, enige modder zit er ook amper op de rijders. Alleen op de rijders die gevallen zijn zien we ook op de arm, de rechterarm van Kevin Pauwels... die verder vrijwel ongehavend lijkt naar die valpartij op die trap een half rondje geleden. Hij gaat het duel dus verliezen met Sdenek-Stibar... maar omdat Sven Nijs zoveel averij al meteen in de eerste ronde van deze wedstrijd opliep... gaat Pauwels wel een voorschot nemen op de eindzeg in de wereldbeker... Stedek Stibar heeft het veld verlaten. En hij gaat zich opmaken voor zijn eerste overwinning in de wereldbekerwedstrijd van dit seizoen. Won één wedstrijd in de Superprestige. Won het Tsjechisch kampioenschap. Een drietal kleinere wedstrijden. En nu dus de wereldbekerwedstrijd in Liever. Hij bedankt zijn fiets, want die kust hij. En nu doet hij dan de armen de lucht in. Zwaait met de vuist. En hij wint de wereldbekerwedstrijd in Liever. Stibar stapt af en die toont zijn fiets aan het publiek. Knalroos is die, Dat is een uh, grapje, een mark van de fietsenleverancier waarop hij rijdt. Stiebar dus één. Kevin Pauwels wordt tweede. Met toch een beetje een uh, ja, beduusd gezicht. En volgens mij zelfs toch wel een bloedneus overgehouden aan die val. Hij wordt tweede dus op een seconde of 15. En de derde plaats gaat naar Simonek. Simeonek ook al op het asfalt. Dat is de top drie. En dan gaan we eens even afwachten op welke positie Nijs nice gaat eindigen... en op welke positie Thijs van Hamerongen gaat eindigen als beste Nederlander. Nou, ballet. met een oudje. Only when you leave. We gaan naar Sparta tegen Zwolle. Rach naar 1-0 nog. 2-0 geworden voor Sparta. En dat voelt een minuut of negen voor tijd als over voor FC Zwolle. De koploper toch van de Jupiler League. Even kijken naar deze hoekschop van Zwolle. Die wordt getrapt vanaf de linkerkant. Gekopt door Ter Heide, maar die maakt het niet meer spannend. Omdat Pellat, deze bal die via de grond zachtjes bij hem komt. ja, hij pakt hem eenvoudig op... De doelman van Sparta uit Rotterdam. Bilate ingevallen maakt zojuist de 2-0. Een harde knal van 20 meter van Bokila. De bal komt in het strafdomgebied terecht via de ingevallen doelman Ter Biele, Die de bal niet klemvast kan pakken. Dat was ook lastig want het was een harde pegel. Maar hij staat precies op de goede plek. Bilate en hij tikt van dichtbij de 2-0 binnen. Je zou kunnen zeggen hij verving Bruinier de middenvelder. Bilate de aanvaller kwam. De aanvallende moed van de trainer van Sparta. Michel Vonk wordt op die manier toch beloond besloot een extra mannetje in de voordoelen te zetten, omdat er toch uh, iemand weg is. De weggestuurde keeper bij uh, FC Zwolle. Aan de rechterkant nu Sparta, maar een matige steekpaas van Bel Hassani, de doorgelopen rutjes... Was aan de rechterkant in het strafzopgebied de bedoeling. Maar dat wordt doorzien. De bal is ook niet goed. Maar 2-0. En dat betekent flinke haverij voor FC Zwolle in deze wedstrijd. En daar mag je bij optellen dat de ploeg van Art Langeren ook niet zoveel kansen heeft gecreëerd. Niet zoveel heeft afgedwongen in deze wedstrijd. En dat geeft misschien te denken met een moeilijk programma de komende weken voor de Boeg. Want volgende week een wedstrijd bij Volendam. Nee, pardon. Tegen Dordrecht een Uitwedstrijd. De week daarna is tegen Volendam. En dan twee thuiswedstrijden tegen Almere en Goethe Eagles. Go Ahead, dat is de derby van het jaar daar. Het is zeker nog niet gespeeld met die 9 punten voorsprong op FC Eindhoven in de Jupiler League. Een voorsprong dus van Zwolle de koploper op de nummer 2 FC Eindhoven. bal bezit voor Nieuwendaal namens Sparta, halverwege de helft van FC Zwolle aan de rechterkant. Pilaten. maar die loopt nu aan tegen een verdediger van FC Zwolle en is de bal kwijt. Die verdediger is van Hintem. We spelen nog 7,5 minuut, ietsje minder zelfs. Sparta op 2-0 gekomen dus tegen FC Zwolle. We gaan even terug naar het veldrijden nog. Sebastian Timmermans, Stibar won voor Powers, Maar het was natuurlijk ook belangrijk. Uh, Nijs moest nog finishen, Nederlanders nog finishen. Hoe is het gegaan? Nou, Nijs wordt vierde en uh, ik zei inderdaad dat Pauwels voorschot neemt op uh, de eindstekende wereldbeker. En dat is natuurlijk ook wel zo. Maar ik moet toch een klein beetje nuanceren, want doordat Nijs uiteindelijk toch nog weer opklimt naar die uh, vierde plaats, verliest hij uiteindelijk maar tien punten op Kevin Powell. Pauwels staat nu op 510 punten in de wereldbekerstand. Nijs heeft 20 punten minder. En als je bedenkt dat uh, de winnaar van zo'n wereldbeker 80 punten pakt en de tweede 70, en dan uh, is het, zijn de treetjes eigenlijk steeds maar heel klein, de verschillen maar heel klein, is er nog wel van alles mogelijk. Maar Pauwels dus wel aan de leiding. In die stand om de wereldbeker Nijs tweede. En de winnaar van vandaag, Zdenek Stiebor, staat op de derde plaats. En de Nederlanders zagen we ook binnenkomen. En de beste Nederlander toch mooi op de tiende plaats. Thijs van Amerongen. En dat is toch een kleine opsteker in het seizoen waarin de Nederlandse prestaties bij de elite tegenvallen. Het was de beste seizoensprestatie van Thijs van Amerongen in een wereldbekerwedstrijd. Volgende week de laatste wereldbeker in Hoge Heide. Over twee weken het wereldkampioenschap. De belangrijkste twee weken van het veldritseizoen staan voor de deur en één ding weten de Belgen in ieder geval zeker steen stibar is er weer helemaal klaar voor. Hey.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 Uh, Anouk was dat met What Have You Done? We worden eerder op de middag de op de Australian Open. Eerste Grand Slam toernooi van 2012, wat van start gaat. En uh, dat gaat in Australië natuurlijk allemaal gebeuren. Iemand voor wie dat jaar morgen, vorig jaar zo mooi begon, Kim Kleisters, is er ook weer bij. was nog wel even de vraag. Ze raakt een paar weken geblesseerd. Heeft wat weinig gespeeld de laatste maanden. Geblesseerd aan haar heup tijdens het toernooi van Brisbane. Maar we gaan het van Kim zelf horen. Ze is nu weer fit. Alles, uh, alles is goed. Ik heb, uh, ik heb geen last meer van die heup. Ik denk dat een beetje een... Um een beetje een overbelasting was van, van eigenlijk zes maanden geen wedstrijd meer gespeeld te hebben en dan uh, ja, toch op, op een aantal dagen tijd drie toch wel in, intensere wedstrijden te spelen met de emoties en de druk die er toch wel wat meer bij komt uh, tijdens de toernooien. Dus uh, nu hoop ik dat dat achter de rug is en dat ik hier in een, een, een Australië open kan spelen zonder, uh, zonder serieuze blessures op te lopen. Ja, je bent natuurlijk titelverdediger, maar goed, we gaan het niet al te dramatisch maken, maar je komt hier ook voor de laatste keer. Hoe sta je dan hier? Um, ik sta hier eigenlijk uh, puur met die focus om, uh, om, en als doel om, om het hier zo goed mogelijk te doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf nog niet echt aan gedacht van, um, oh is de laatste keer en ik wil hier nog... Uh in Melbourne nog hier en daar wat dingen gaan bezoeken ofzo, dat heb ik uh, helemaal niet. Dus um, ik ben hier puur uh, uh, voor de tennis en, um, en de mensen rondom eigenlijk, uh, mijn, ons dochtertjes hier en zo. Dus uh, ik vind het leuk dat zij um, van de lokale dingen kunnen genieten. Maar um, ik geniet meer uh, van, het, uh, van het tennisgebeuren. En dan, uh, ja, jij en Serena Williams worden vaak toch in dit uh, vrouwenstukje gezien als de beste tennissers. Maar jullie zijn nu niet de nummer één. Er is veel gedoe de laatste tijd om. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, het gedoe rond Wozniacki wordt niet gezien als de nummer één, maar ze is het wel. Ja, dus uh, dat is natuurlijk de manier waarop dat het puntensysteem in elkaar zit. Wozniacki speelt uh, ik denk, dubbel zoveel toernooien als zowel Serena als ik. En, um, um, en, en doet het. Het is een, een speelster die met haar, uh, met haar kwaliteiten um, het heel, heel ver gebracht heeft. En ze is iemand die heel constant is. En um, dat, is, dat is ook heel belangrijk als, uh, als speelster om het, om het ver te kunnen schoppen. Dus um, ik denk als zij... Ze is ook nog heel jong, dus als zij die ervaring krijgt en ze kan, um, ze kan haar eerste titel winnen, dan denk ik dat wij um, ja, een, een, een evolutie gaan kunnen zien in haar spel en in dat vertrouwen om... Uh, om, om ja, om het echt nog, uh, nog heel goed te doen in het vrouwentennis. Zij dus Kim Kleijsters. De Sparta-mars hoorden we drie keer bij het begin. En bij twee doelpunten tot nu toe, Rachel Niemeijer. Wie weet gebeurt het nog wel een keer. Het is 2-0 voor Sparta. We krijgen vier minuten extra tijd. Het heeft te maken met veel wissels. Want bijvoorbeeld bij Sparta zijn de nummers 17, 18 en 19 erin gekomen. Zojuist is Bokila. Belangrijk, de man van de strafschop die die versierde en zelf schroot Hij is er vanaf gegaan. Vervangen vervangen door Sidney Smelt zijn andere aanvallen. Sparta mag gaan gooien aan de rechterkant van het veld. Dat gaat Mark Veldmaten doen, halverwege de helft van Zwolle. Zijn trainer Michel Vonk al dit succes mooi gebruiken. Staat erbij en kijkt ernaar met de handen in de zakken. Want Sparta komt op 12 punten van de koploper. Maar belangrijker gaat naar de derde plaats in de Jubilee League. Heeft nog geen periodetitel op zak. Dus wat dat betreft zijn dit ook welkome punten deze drie vanmiddag. Misschien komt er nog wel een treffer bij, want het duurt allemaal nog wel een paar minuutjes dus. Met Slijngard in balbezit en Varela. En aan de linkerkant nu Sparta met een aanval op de punt van het Het verdediger is van Olijven. Na het vertrek van Bacatti is hij rechtsback geworden. Bacatti, ja, die moest eruit omdat er een nieuwe doelman moest komen. Dat was doelman Leon Terwiele naar de rode kaart van Diederik Boer. Maatschi speelt naar voren. Begon goed in deze wedstrijd bij Zwolle, maar hij is weggezakt. Net als een aantal van zijn ploeggenoten. Vrije trap nog wel voor Zwolle, maar op de eigen helftbal is ze snel genomen. Maar voor, allemaal, voor wat het allemaal nog waard is natuurlijk. Machi krijgt de bal mee aan de rechterkant. Daar zit dan namens Sparta Veldmaten tussen. Op de punt van zijn eigen strafschopgebied aan de linkerkant. Opgepakt weer door Olijven, meegegeven aan Asente En geopend mooi door hem aan de linkerkant bij Van Hintem. Van Hintem speelt daar Bellassani uit, trekt naar binnen toe naar de as van het veld, speelt in... Richting de punt van het strafschopgebied. Maar de bal is daar nog wel een paar meter vandaan. Ze kunnen hem niet kwijt bij Zwolle. Met Joey van den Berg krijgt hem terug. Nog altijd op 22 meter van het doel. En balverlies. En dan is Bellasani weg. Geeft mee aan de rechterkant. Aan Veldmaten. Althans... Dat was het plan. Maar Aschente doorziet dat. En speelt meteen maar verder. Richting Ruterheide. Heide. Ingevallen, maar heeft uh, weinig gevaar kunnen stichten. Voor de goal van Doelman Pellas van Sparta. Daar is uh, Van Hinten weer. Aschente op de middenlijn. Lukraak naar voren gepeerd. En opgevangen door uh, veldmaten. In dit geval Jeroen. Zo halverwege de Sparta-helft op het hoofd. Zwolle heeft weer overgenomen. Maar gaat hier duur-puntenverlies leiden. Houdt nog wel altijd negen punten voorsprong op FC Eindhoven. Dat afgelopen vrijdagavond met 0-0 gelijk speelde tegen Helmansport. ...en zichzelf nog wel eens achter de oren zou krabben. Zal krabben, want ja, dat verschil had er zomaar 7 punten kunnen zijn. En dat met nog 16 competitiewedstrijden te gaan... ...dan was het helemaal nog niet gespeeld geweest. Daar is doelman ter wielen van Zwolle. Trapt de bal naar voren toe richting Van den Berg. Neemt aan met een verdediger in zijn nek. Geeft ook behoorlijk mee aan de rechterkant aan Alexander Bannink. Oud spelend bij Twente en Herakles vorig seizoen. Nu op het middenveld van FC Zwolle. Opgepakt door slot, maar dan is de bal al een stuk achteruit gegaan. Bijna tot bij de middenlijn. Misschien nog nieuwendaal voor Sparta, die deze balovername nieuw leven wil inblazen. middels het opzetten van een aanval, maar dat lukt niet. En zo tikt de blessure in deze wedstrijd krijgt. Asiente voor Zwolle, de hoogte van de middenlijn. Draait even om de eigen as, geeft mee aan de rechterkant. Asiente krijgt de bal terug. Van Franco Leijven. Asiente nog altijd op de rand van de middencirkel. Opening op links. Ja, zo'n bal heeft hij al vaker laten zien, deze Asiente. Mooie crosspaas. Maar vervolgens zit Sparta daar met de meeverdedigende aanvaller Bellasali Het uitstekend tussen. Meegeef aan Bilate, man van de tweede goal. Maakt ook zijn tweede van het seizoen in het duel daar met Daryl Lachman. Maar daar komt hij niet voorbij en dan schiet de bal hier vlak voor mijn neus. De, tribune, de hoofdtribune van het Sparta stadion op. Michel Vonk op het veld ontvangt dan, geeft mee aan zijn aanvaller Mark Veldmaten. Maar dan is er nog een bal in het spel. En moet het dus allemaal even worden stilgelegd. En als die bal weg is, gaat het verder met Veldmaten en Varela. Veldmaten gaat lopen aan de rechterkant. Misschien nog een keer een voorzet. Daar is Bellassani met een steekpaasje. Op Pilaten schiet hem maar. De vlag omhoog voor buitenspel. Lijkt me een terechte beslissing. En dus krijgt Zwolle in het eigen strafschopgebied. Nog maar via Doelman Terwielen nog een keer een vrije trap. De bal ligt daar klaar en ja, het is allemaal in de dying seconds van deze wedstrijd. Ter de staat achter de bal. Als het inmiddels al wat donker aan het worden is in Rotterdam op het kasteel. Daar is het laatste verlossende fluitsignaal van zegt Tom Ottervader. De Belg die een belangrijke rol speelde door een strafschop te geven aan de Bokila. Terwijl het absoluut geen penalty was. Die ging gewoon liggen in de hoop een strafschop te krijgen. En die kreeg hij. En even later werd man Diederik Boer naar Hens. Al dan niet op de rand van zijn eigen strafschopgebied... Weggestuurd. 2-0 winst voor Sparta. Een mooie opsteker zo aan het begin van 2012 voor de Rotterdammers van Sparta. En FC Zwolle, de trotse koploper met eredivisieambities voor het tweede seizoen op Rijen. Die ploeg leidt verlies en blijft wel 9 punten voor op FC Eindhalf, de nummer 2. Zondagmiddag muziek, vraag het mij ook niet. Don't ask van uh, Wouter Hamel. Ik heb nog een paar berichtjes voor u. De Nederlandse zaalhockeyteams hebben op het Europees kampioenschap in Leipzig geen medaille gehaald. Zowel de mannen als de vrouwen verloren in Leipzig de strijd om het brons. De mannen gingen met 5-3 onderuit tegen Oostenrijk. Ik denk dat die met skishockey, want er is niet eens dat daar hockey werd. Hun vrouwelijke collega's lekten het af tegen de Polen. 4-3. Bij de vrouwen veroverde Duitsland voor de 14e keer de Europese titel door Wit-Rusland naar strafballen te verslaan. En ook de Duitse mannen kronen tot Europees kampioen. Tsjechië kwam er in de finale niet aan te pas. Het werd 4-0. En skiester Lindsay Von heeft de Super-G-talent... voor de wereldbeker in Cortina Dampetso op haar naam geschreven. Ze was sneller dan de Duitse Maria Riesch. Heuvel Riesch heet die tegenwoordig met 0,61 seconden. Tina Maazen, de Sloveense, eindigde als derde. Voor Von was het haar derde wereldbekerzegen op de Super-G deze winter. Ivica Kostelic heeft toegeslagen bij de slalom slalomtalent... voor de wereldbeker in Wengen. De Kroatische skier was op de Zwitserse piste, de Zweed André Meijer... En de Duitser Fritz Dopfer te snel af. Zeger van Kostlic zijn vierde van dit seizoen was afgetekend. maar hij moest over twee runs bijna een seconde toegeven. En als laatste berichtje in deze reek bob, reeks bobsleeën. Bobsleeër Edwin van Kalkar is met de viermans slee. De viermans bob in de achterhoede geëindigd tijdens de Wereldbeekwedstrijd in Keuningszee. Eindigde daar als achttiende. Zaterdag was Van Kalkar met Sibir en Jansma. In de tweemans bob slechts als elfde geëindigd. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is uh, één minuut voor half vijf. Hier zijn de hoofdpunten met Martijn Nijhuis. Zo'n tien medewerkers van bergingsbedrijf Smit Tak... zijn bij Italië bezig met het wegpompen van stookolie van het gekapzijste cruiseschip. Het gebeurt samen met een plaatselijke bergen. Eerst wordt de olie opgeruimd die uit het schip is gelekt. Later pompt Smit ook de duizenden tonnen olie uit de brandstoftanks. Dat kan pas als het zoeken naar overlevenden en lichamen klaar is. In Pakistan zijn 18 doden gevallen bij een bomaanslag. De slachtoffers kwamen uit een Shiïtische moskee... en wilden beginnen aan een processie toen de bom afging. De verantwoordelijkheid voor de aanslag in het midden van Pakistan is nog niet opgeëist. In het popfestival Eurosonic Noorderslag heeft dit jaar 33.000 bezoekers getrokken. Ongeveer net zoveel als vorig jaar. In de vier dagen dat het Groningse festival duurde... waren bijna 300 bands en artiesten te zien... Uit slot van Oorslag, gisteravond, werd de Popprijs 2011 toegekend aan de jeugd van tegenwoordig. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Met Gerrit Hiemstra. Het is mooi weer. Het doet een beetje winters aan buiten. In Twente en de Achterhoek drijft vanuit Duitsland nu wat mist binnen. En vanavond en vannacht ontstaan op meer plaatsen wat mistbanken. Het koelt ook flink af. In nagenoeg het hele land gaat het vriezen. Het wordt min 1 tot min 4. En ook kan het plaatsen glad worden. Zeker daar waar mistbanken ontstaan. Morgen begint de dag winters met wit bevroren weilanden en plaatselijk mist. De mist lost morgen geleidelijk op en dan breekt de zon door. Er zijn ook gebieden waar lage bewolking aanwezig blijft. Dat is bijvoorbeeld zo in Noordoost-Nederland. Het wordt 3 tot 5 graden, maar waar mist blijft hangen wordt het nauwelijks boven nul. Er is morgen niet veel wind, zwak tot matig. Uit het oosten windkracht 1 tot 3. En in het noorden is de wind zwak en komt uit het westen. Dinsdag is het ook nog wintersweer met lichte vorst in de nacht en overdag veel zon. In de loop van woensdag wordt het zachter en dan gaat het ook regenen. Daarna blijft het wisselvallig, maar de temperatuur gaat wel geleidelijk weer naar beneden. Twee minuten over half vijf. We gaan het hebben over een sport in eh, Langslijn. waar we het niet zo vaak over hebben. Over het schaken. Heel lang, weet u wel, heette het het Hoogovenstoernooi. Toen werd het het Chorustoernooi. En tegenwoordig is het het tata Steel schaaktoernooi. Gisteren in Wijk aan Zee begonnen. Maar nog altijd geldt het als een van de meest prestigieuze evenementen. in de schaakwereld. En in de belangrijkste grootmeestergroep. is Nederland goed vertegenwoordigd. Twee man sterk. Loek van Wely keert weer terug achter het schaakbord. na een sabbatical van een jaar. En Anash Giri wordt door sommigen zelfs tot de kanshebbers berekend. Misschien een beetje voorbarig, maar dat 17-jarige supertalent... begon dit jaar al goed met een belangrijke overwinning in Italië. Tata Steel-toernooi dus, een bijdrage van Floors van Hoorn. Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij het Tata Steel Chess Tournament 2012. Jeroen van der Berg, de toernooidirecteur hier bij het, uh, het schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Tevreden met uh, de bezetting van deze editie? Ja, ik ben zeer tevreden. We hebben een mooi, prachtig veld in de Grootmeestergroep A met uh, groot gedeelte van de wereldtop. We hebben in de Grootmeestergroep B een heel uh, een, een mooie mix tussen uh, sterke vrouwen, uh, de terugkeer van Jan Timman in ons toernooi, ook weer aanstormende jeugd. En hetzelfde geldt ook voor de Grootmeestergroep C. After the Gong. hit today bij Mr. Jan van Run, vice Vice-governor van de provincie van Noord-Holland. De games kunnen gaan. Hoe doe je zoiets? Hoe krijg je zo'n sterk deelnemersveld? Nou, mijn mening is daarover dat, dat het op neerkomt dat je vroeg moet beginnen met uitnodigen. Dat je al vroeg moet weten, met name van de wereldtoppers, of ze beschikbaar zijn en of ze willen. Nou, dat laatste is eigenlijk nooit zo'n probleem. Want iedereen wil spelen in Wijk aan Zee, is mijn ervaring. En dat is eigenlijk ook een antwoord op je vraag. Want uh, ik, ik profiteer ook enorm van de traditie die hier is opgebouwd. Uh, mensen vinden het gewoon ontzettend leuk om naar Wijk aan Zee te komen. Ze, ze, ook die toppers, moet je niet onderschatten, die vinden de sfeer van ons toernooi ook heel prettig. Omdat het toch anders is dan andere toernooien. Met al die amateurschakers er ook bij. En schaken in een dorp aan zee in de winter is toch wel apart. Maar u hoeft ze niet te paaien? Nee, nou soms wel. Uh, en soms duurt het ook lang. Daarom begin ik met name met de sterkste spelers in de aankoop Echt altijd vrij vroeg in het jaar al met onderhandelen. En soms ben je heel snel klaar. En het komt ook wel eens voor dat je één of twee maanden moet wachten voordat je, dat je wat verder bent. Maar omdat ik zo vroeg begin, heb ik die tijd ook. Goed, ik ben genoeg aan het woord. Ik denk dat ik nu de microfoon aan uh, Iwan Sokolov geef. En ik wens u vanmiddag... Veel uh, plezier toe en Ivan succes met zijn commentaar. Bedankt. Dank je wel. Goeiedag. Wij zien een ik interessant toernooi en een paar ontwikkelingen. Is hiermee Luc van Weli, je sabbatical echt ten einde gekomen? Nou ja, dit is natuurlijk wel weer uh, eetjes. kijken hoe het aanvoelt hè, op, het, op het hoogste niveau. Ja, het is natuurlijk twee jaar geleden dat ik uh, in WKZ heb meegespeeld. Ja, dus uh, het is nu weer uh, knal. ja. Hoe voelt het? Nou, het is een beetje onwennig toch? Hè? Weer als je als een jonge jongen weer de, de arena betreedt. Is het dan nerveusiteit bij jou? Ja, kijk, ik ben natuurlijk wel het een en ander gewend. Hè? Dus ik, ik hoef niet echt meer nerveus te zijn. Maar ja, toch is het is toch even spannend hoe het, hoe, het, uh, hoe het zal zijn. Maar soms is het gewoon een beetje een soort van uh, ja, gezonde spanning of gezonde adrenaline. Wat heeft dat Sebadkel dat jaar zonder schaak jou gebracht? Nou ja. Uh, het was sowieso, uh, ondanks dat het een, een sabbatical was op schaakgebied, uh, zogenaamde, uh, was het toch uh, best wel druk jaar. Uh, ik heb nu alle andere dingen gedaan. Het was eigenlijk net zo druk als al, alle andere jaren. Maar uh, ja, qua, qua schaken was het eigenlijk best wel relaxed om een keer. Uh, uh, Voor dit toernooi een keer uh, van de, van de, op een andere manier te, te bekijken. Yes, yes. I was, I was, I, I went, uh... Je hebt het afgelopen jaar een uh, heel goed jaar gehad. Ja, Wat zijn je verwachtingen uh, bij dit toernooi? Uh, Niks concreets. Ik, ik heb wel een bepaalde hoop natuurlijk. Hè. Ik wil gewoon, hè, gewoon een, een heel leuke toernooi. Uh, Toernooi spelen met leuke, leuke partijen. Spannende partijen. Maar uh, verder... Uh, ja, het is voor mij ook nog gewoon een uh, avontuur... waar ik het einde niet van, uh, van weet. Als je er een jaartje uit bent geweest... wanneer heb je dan weer je niveau te pakken? Nou... Kijk, mijn niveau, dat heb ik nog steeds wel. Alleen het, het probleem is met name de, de openingsvoorbereiding. die uh, Dit soort toernooi op een enorm hoog niveau is. En daar heb ik een enorme achterstand op, uh, op gelopen. Ja, dat, dat, dat niveau, dat, dat maak je niet, niet zomaar goed. En dat is gewoon een, uh, gewoon een probleem. Ik wil paard D3, maar dan lopen gaat toch terug. En dan een paard D7. Ja, ik denk nog steeds dat uh, er was geen gast Ja, nee, toernooi toch moet ik 3 precies. Ik denk ja. niet dat wel ja. of... nee, Dat is uit. Ik toor nog geen vier van ja. op 5 meter. In de tijd klopt klopt niet. Toen 3 en toor naar 3 Tata Steel Toernooi is begonnen. Er werd veel gesproken over Jan Timman. Er werd heel veel gesproken over jou, Giri. Wat doet dat met een jongen van 17? Nou, Ik probeer mezelf te concentreren op, uh, op dit toernooi. Dus, uh ja dat ja, gesprekken is allemaal een beetje voor na een toernooi of uh, ik heb er geen last van dus uh, ook uh, niet echt een uh, ja het is misschien wel een beetje motiverend ook dus uh, het is alleen, alleen maar positief voel je het niet als druk nee dat niet nee niet in dit geval uh, niet dat het uh, ja niet dat het een probleem is zeg maar heeft het jou dan ook weer geholpen die overwinning in Italië ja zeker voor een beetje zelf uh, Zekerheid of zo. Dus, uh, ja, elke winst is, uh, ja, is een hulp. Verbaas je jezelf hoe het momenteel allemaal gaat? Nou, ik denk er over, niet over. Dus ik probeer gewoon te spelen. <laughs> Dan zie ik later wel hoe het allemaal uh, ja, wordt. Wat betekent dit toernooi voor jou? Het is een, uh, voor mij is het uh, elk jaar een groot toernooi, zeg maar. Voor, uh, dus ja, het is uh, heel belangrijk. En ik hoop dat ik er iets uh, goed van kan maken. Maar heb jij een speciale band met dit evenement? Je hebt hier je grootmeester titel gehaald. Ja, klopt. Uh, ja. ja, ik heb al gezegd dat het gewoon het belangrijkste toernooi van, van het jaar is voor mij. Dus, uh, ja. Puff, puff, zegt Anas Giri, die goed begonnen is aan dat toernooi... want gisteren versloeg hij Boris Gelfland, met zwart nog wel. En Gelfland veroverde eerder dit jaar het recht uh, Anand uit te dagen... voor een twee om de wereldtitel. Inmiddels de tweede ronde loopt vandaag. Eén uitslag is daarin again. Giri heeft remise met Radjabov gespeeld. En Luc van Weli, die u ook hoorde, speelde gisteren remise... en is vandaag nog aan het spelen. Twee voetbaluitslagen uit het buitenland. Anderleg Club Brugge, ik had u al een 2-0 ruststand gemeld. Het werd uiteindelijk 3-0 en Newcastle United won in de Premier League met 1-0 van Queen's Park Rangers. MUZIEK Precious moments, and all of us know that we're soon getting older, and they won't ever come again. There's squares and there's triangles, and they can hurt you. There's edges and star-spangled propaganda, twisting everything round the bend. It's been lit, there's no turning back, and all we think we've ever has all been written in our own. Intelligent people always talking such beautiful words, but so unrewarded don't even know this is, put all of the value on education, filling them up with the same information, but let me do it how I do. I'm home. Zero van Tim Akkerman. We gaan het hebben over voetbal. Het is nog altijd niet duidelijk of PSV'er Labiat... na de winterstop nog bij PSV speelt. De 18-jarige Utrechter staat nadrukkelijk in de belangstelling... van het Portugese Sporting Lissabon. En Labiat zou naar Ibrahim Afellay, die naar Barcelona ging, weet u wel... de tweede psv speler zijn... met een achtergrond bij het Utrechtse Elinkwijk... die binnen korte tijd overstapt naar een mooie... Zuid-Europese eh, Zuid club. En eh, daarom valt de naam Elinkwijk. Elinkwijk en PSV. Jarenlang kaapte PSV in het kader van een samenwerkingsverband... de grootste talenten uit Utrecht weg. Tot grote frustratie natuurlijk van buurman FC Utrecht. Verslaggever Ragnar Niemeyer ging eens kijken bij Elinkwijk. Elinkwijk, dus kraamkamer van toptalent. Dit is het dan, zou je kunnen zeggen. Het is donderdagavond rond de klok van 9 uur. De meeste trainingen zijn wel voorbij. Er branden in de verte nog wel wat lampen... op het complex van Elinkwijk, het Thijssenplein.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 Ja, precies, om mee te beginnen. Ibrahim Avelai, ja. die woont nog steeds in overvecht. En Smael Ay Sati, die woont ook nog steeds in overvecht. En uh, Seker Labia, die woont dan in Zuilen. Imad Naya, spot speelt uh, bij een PSV, die, uh, die woont ook in overvecht. Uh, ja, dat zijn de namen die ik uh, die me nu even te binnen schiet... Uh.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 Na enige aandringen wil hij wel toegeven dat Utrecht toptalent van Elinkwijk... vroeger met ledenogen naar PSV zag vertrekken. Um, uh, ik, me ik merk wel dat, um, dat het wel eens ter sprake is gekomen... en waardoor we juist daar lering uit moeten trekken. He, en vandaar dat wij juist beleid maken als het gaat om de instroom... zo vroeg mogelijk op gang brengen. Uh, juist heel vroeg talentjes en ouders he, vanuit het Utrecht aan ons te binden... vanuit onze regio. Ja, daar slagen we op dit moment in. Dus, dus wat dat betreft hebben we wijze lessen geleerd. Gewaarschuwd mens. Precies.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 Rachna Niemeyer maakte dus deze reportage over de kweekvijver uit Utrecht... waarvan de meesten tot nu toe naar PSV gingen. Elinkwijk. Just the way oudje van Lucia McNeil. We gaan nog even hebben over Zwolle. Want dat verloor dus. De koploper van de eerste divisie, verloor de eerste wedstrijd uh, vandaag met 2-0 van Sparta Rotterdam. Het was voor Zwolle de tweede nederlaag pas dit seizoen. En net als vorig seizoen kreeg de doelman van Zwolle, Diederik Boer, op het kasteel. De rode kaart. Ja, ik heb hier twee keer in mijn carrière gespeeld, inderdaad. en uh, ja, het toeval wilde dat ik hier ook twee keer. Uh... Twee keer rood inderdaad. Wat gebeurde er vorig jaar? Vorig jaar was het een uh, doorgebroken speler die, uh, die ik onderuit haalde. En nu uh, ja, een, een, een, een, of, ja, een ja, Fractioneel zou je kunnen zeggen, want het scheelde niet veel. Had je het gevoel dat je misschien gespaard had moeten worden door deze Belgische scheidsrechter, omdat jullie ook al een zeer disputabele penalty tegen kregen? Is dat door je hoofd geschoten? Nou, nee, ja, ik, ik, ik, ik sta met mijn, wat ik net zag, met mijn, met mijn voeten sta je binnen de 16, met je hand buiten de 16. Dus een hensbal, en ik, ik keek naar rechts, hij zag de, vloot, of de grensrechter, die vlachte meteen, en ik zag hem meteen met de rood aankomen, dus uh, ja, dan is het uh, inpakken wegwezen. Nou, dat siertje, dat maar die strafschop dan, uh, ja, die spits gaat de lucht in met zijn armen omhoog, iedereen is erover eens, dat was geen penalty. Nee, nee, dat is uh, een volkomen verslagen, belachelijke penalty die hij geeft, en dat uh, zet natuurlijk wel de wedstrijd op zijn kop. Of ik denk zelfs dat de wedstrijd beslist, want als, ik denk... Uh, als je een volledig gelijkwaardige wedstrijd hebt, uh, weinig kansen over en weer. Uh, en je krijgt een, uh, ja, een op tegen vanuit het niets uh, en je en schiet ze binnen. Nou, je weet dat je dan nog wat dat wezen, 25 minuten te spelen hebt en uh, ja, je, creë je creëert al niet veel hier. Ja, dan, uh, dan weet je dat het heel moeilijk wordt. En als ik dan 10 minuten later ook nog rood krijg, ja, dan, uh, dan weet je zeker dat... Uh, heel moeilijk wordt. En we staan hier te praten en ik zie je steeds nog even kijken... naar dat strafschroepgebied waar het allemaal gebeurd is. Alsof je niet kan geloven dat het wel gebeurd is. Ja, nou ja Kijk, het is, het, is, het is gebeurd en uh, je kunt er niks meer aan veranderen. En, uh, ja, nou ja, uh, we moeten maar doorgaan. En, uh, volgende week zonder mij. Hoe hard hunker jij zelf naar de eredivisie? Ja, iedereen hunkert naar de Eredivisie bij Zwolle. Gaat ze je voor jezelf? Ja, voor mezelf. Ja. Ik, ik, ik... ik zei in het verslag, een half mensen leven bijna onder de lat ongeveer in Zwolle. Dan wil je een keer omhoog. Ja, dat wil ik zeker. En, uh, heel graag zelfs. En, uh, en het liefst met Zwolle. We zijn er nu vorig jaar waren we heel dichtbij. En nu gaan we weer mee strijden tot de laatste speelronde. Dus uh, ja, ik hoop echt van harte dat het, dat het met Zwolle is. En daar gaan we met z'n allen ook voor. En, uh, nou ja, vandaag uh, minimale schade geleden, want we hebben wel verloren, maar volgens mij op de concurrentie hebben we niks, uh, niks toegegeven, dus, uh... Ja, fe feitelijk natuurlijk een puntje op Eindhoven. Feitelijk hebben we een puntje verloren, alleen wij spelen een zware uiterstrijd bij, bij, bij Sparta en uh, we krijgen een thuisstrijd. Dus uh, in principe, uh, ja, ik maak me daar niet zo zorgen om. Dat kan me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat de buitenwereld dat hij toch weer gaat beginnen over vorig seizoen. Hoe gaan jullie je daar tegen wapenen? Natuurlijk wil de buitenwereld, uh, hey, die gaat er anders tegenaan. Want die willen die competitie weer spannend maken. En uh, die gaan alles aangrijpen om ons van uh, ja, ons, ons apropos uh, te brengen, zeg maar. En uh, ja, die, uh, die gaan alleen maar de druk opvoeren. Je kunt morgen de krantenkoppen, die kun je, kun je voor jezelf al uh, je invullen. En, uh, terwijl ik denk het een immense gat hebben met 9 punten. En, uh, en volgens mij Sparta staat nog steeds op 12 punten. Dus... Uh, ja, moeten wij ons nou meteen naar 1 nederlaag zorgen gaan maken? Nou, ik dacht het niet. Nou hoor ik vaak spelers en trainers zeggen, je leert van de dingen die je in het verleden hebt meegemaakt. En je leert van de, de ervaringen die in het verleden goed waren, maar zeker ook die slecht waren. Ik bedoel, wat, wat leer je dan nu van die, van die voorsprong van die 13 punten die je vorig jaar hebt weggegeven? Welke fout moet je nou niet maken? Waar ben je voor gewaarschuwd? Ja, welke fout moet je niet maken? Ik denk dat we vorig jaar ook geen fout hebben gemaakt. We, voor de winststop hebben wij exceptioneel uh, goed gepresteerd. Waarbij we volgens mij 9 of 10 wedstrijden achter elkaar gewonnen hadden. Nou ja, en uh, nu uh, na de winststop hebben wij gewoon een normale tweede seizoen zelf gedraaid. Met gewoon gemiddeld, denk ik, uh, twee, twee punten per wedstrijd. Alleen we hadden te maken met een tegenstander die van de laatste 18 wedstrijden de 16 won. Ja, dat heb je niet in de hand. Dus uh, ja, je, het enige wat je in je hand hebt is je eigen, eigen prestatie. En, uh, ja, en dat, uh, dat is wat, wat wij naar moeten kijken, gewoon hoe, hoe wij spelen. En dan uh, komt het allemaal goed. Nou, jij bent er volgende week niet bij, dat is een ding wat zeker is. Uh, maar jij zegt het komt goed? Ja, ik heb er alle vertrouwen in uh, dat het goed komt. Uh, ik sig zie gereden, waarom niet. Ik wens je daar succes mee? Ja, dank je wel. FC Zwolle verloor dus bij Sparta. Maar Diederik Boer zegt, komt allemaal goed. Nog even, Stefan Hansel, uh, monsieur Dakar zou je kunnen zeggen. Voor de tiende keer gewonnen. Zes keer won hij het motorklassement. En nu vierde hij voor de vierde keer bij de auto's. En bij de vrachtauto's won Gerard de Rooy het vrachtwagenklassement. Compositie kwam in de afsluitende korte proef. In Lima niet meer in gevaar. Daarmee gaan we naar het einde van dit blok van Langs de Lijn. Zometeen een heuze voetbaldiscussie. Vooruitkijken op de competitie. NOS Langs de Lijn op 1. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen... Anders. IAK werkt samen met ondernemers aan een perfect verzekerde toekomst. Meer weten? Ga naar IAK.nl. Slash samen. En kijk wat IAK voor uw bedrijf kan doen. Liederen over de liefde. Geschreven en gezongen door Lenny Koer, Waldemar Torenstra over de nieuwe tv-serie Lijn 32. Een Aanslag in Nederland. En Dezanne van Brederode schrijft hoe intieme vriendschap een beproeving wordt.